Gaat u dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.